We beginnen de les 233 van Zoger, pagina Kouf P. Bed 182. De linker kolom, de regel 5. We hebben op de vorige les. Aan het einde van de vorige les, de od uh, koef pay gelezen en vertaald alleen uh, um, bij de tekst van de tekst uh, van de zorgers zelf. De regel 5 de linker was Solam, de referentie van de oot koef Hei, 185. Rabbi Rabi Pinchas, Have v'chule, dubbele punt. Rabi Pinchas, haja, ze saragil ifnei Rabbi rechumai, bis hayam, Shel hayam, Rabi Pinchas, was... Uh, bevond zich uh, voor Rabi Raghumai aan de oever van de zee, Kineret. Men noemt het uh, Kineret, men noemt dat uh, uh, meer van Kineret, maar het is wel zee, behoort tot zee, in geestelijk opzicht het is een zij. Uh, even voordat we weg, weg verder, verder gaan, Rabbi Pingas. was de, zeg ik dat, schoonvader ja, van Rabbi Shimon Bar Yochai. Ook een zeer grote Rabbi. Um, dus hij is gekomen bij Rabbi Rehomai. En natuurlijk moeten we alles wat we leren in de Zoger, moeten we ons niets voorstellen van een mens, een mens komt naar een andere mens. Alles heeft zin en elke naam, elke, elke mm, plaats, alles heeft een geestelijke betekenis, heeft een boodschap voor ons. geestelijke boodschap. Regamai ook, regumai is ook regumai, komt van de woord rachom. van uh, medeleven, die mede, medelevend is. Maar, en zo, alle details, elke woord, moet je goed kijken wat, welke woorden gebruikt zogger is aan de oever van de zee en enzovoort. De regel 7. Vadam gadol. Osava usava yamimaya. Vainay kahu mirod. En een grote man was hij, een grote en sava yamim betekent uh, letterlijk Regel 7, letterlijk mm, tevreden naar jaren, oftewel bejaard. Wij en zijn ogen waren uh, vaag om te zien. Dus uh, moeilijk te zien, moeilijk om nog te zien, Als, door de ouderdom. Zo wordt het ook gezegd over iets, ga ik ook. Zelfde, hetzelfde werkwoord werd gebruikt. Go. Meerhonderd. Acht na de punt. Amar le Rabbi Pinchas. Dus deze Rachamai, die was, hij was dus zo oud. Amar le Rabbi Pinchas. Shemati שיוחאי נכן חברנו, יש לו מרגלית אבן טובה. תהיינו בן, תין, והסתכלתי באור המרגלית ההיא, שהוא יוצא אלף כהערת השמש uh, mijn mene, mene, mene, mene, mene, et kol aulam. mene, um, rabbi pinha ik heb gehoord dat werkelijk vandaag Shyochai, haar dat Shyochai, dat Rabbi Slavut, Rabbi Shimon Bar Shyochai, dat Shyochai onze vriend, onze kameraad, je schlo Margalit dat hij een diamantje heeft, even een. Idelsteintje. De Aino, dat wil zeggen een zoon. Rabi, Rabbi Lazar. Tien. We is dat, die Baora, Margarita, En ik heb gekeken, aandachtig gekeken naar het licht van dat diamantje. dat, dat, dat, dat welk diamantje, dat dat licht is. Dat dat licht, Jotse Keharata Shemesh, die komt uit als het schijnen van, van de zon, die uit zijn schuilplaats verschijnt. Om hier het korola en het schijnt aan de hele wereld. Kijk nou wat we leren. Is er iets nationaal? Is er iets, wordt gezegd, dat, dat hij schijnt, zijn zoon schijnt al aan een bepaald volk, aan dit of dat, aan de hele wereld. Het zijn allemaal dingen die bijgekomen waren door allerlei culturen. Dat zij hebben dit bedacht en dit bedacht om voor zelfbehoud natuurlijk. En er niets verkeerds mee. Maar in de ogen van Hashem bestaat alleen de hele wereld. Bestaat alleen een mens, de mens. Een mens zonder nationaliteit. Een mens zonder cultureel, zonder een bepaald cultureel erfgoed. Alleen uh, het operationeel systeem van het heelal. Alleen dat is wat de mens ontvangt en dat verbindt de hele mensen. Alle overige dingen, die scheiden mensen van elkaar en elke vorm, iets, alles wat en iedereen in alles wat Elk ding, alles wat scheet, de mensen, kan niet komen van Hashem. Leidelijk. Daarom ook Jodendom komt niet van Hashem. Christendom komt uiteindelijk niet van Hashem. Uh, en alle andere dingen, uh, Hindu enzovoort, alles komt niet van Hashem. Het kan niet van Hashem komen. Iets wat een bepaald, uh, gedeelte van de mensheid, van de creatie van de mens, onderscheidt ten, ten opzichte en scheidt van de ander. Ze zijn allemaal uh, schepselen. Uh, de zee, uh, Noord-Noordzee is niet minder geprivilegeerd geprivilegeerd, niet minder in aanzien staat bij Hashem, dan de Rietzee enzovoort. Duidelijk, uh, de stad uh, Amsterdam is niet minder in aanzien, bij Hashem, dan Jeruzalem, dan de tempelplaats. Duidelijk. Dat daar in Jeruzalem, dat daar uh, op uh, de tempel, de plaats van de tempel van de hele wereld is, wil niet zeggen dat uh, in menselijke verhoudingen vanuit beneden, van beneden gezien er een zeker verschil moet zijn, of uh, waarde, verschil in waarde zou zijn tussen de steden onderling, tussen de mensen onderling. Wie dat uh, beweert, of in zijn hart koestert, dat het zo is, welke scheiding dan ook, welke differentiatie, bedoel, naar uh, hoogte, dat men kijkt, uh, die, dat is hoog en dat is laag, die wordt afgesneden op dat moment, is hij niet verbonden met Hashem, want Hashem schijnt aan alle de hele mensheid op dezelfde manier. Hoe men dat ontvangt, dat is iets anders. Maar van boven, boven gezien, is er absoluut geen uh, verschil in de ogen van Hashem. En dat is geweldig om dat te weten. En om dat te koesteren in je hart, dat er absoluut geen eh, vriendjespolitiek van boven, van boven is er geen voorkeur voor dit, voor dat. Als men zegt dat het Hashem heeft het volk Israël uitgekozen, betekent, betekent naar eh, de rol die zij Dienen te vervullen hier. Want elke volk, elke groep. heeft ontving een zekere zeker toevoeging. aan datgene wat anderen niet hebben. Want van boven komt het bestuur van de Schem alleen. in de wijze van. op de manier dat het. En van, men geeft van boven alleen maar het strikt noodzakelijke. Duidelijk. Aan de ene is men. Een volk of een groep is men gegeven. of een mens. Uh, soort, is men gegeven, is gegeven. Er zijn gegeven die, bepaalde die gaven of de andere, andere gaven, allemaal om elkaar aan te vullen en niet te scheiden. En dat is de kroon, het kroonprincipe die jij moet koesteren, ook vanaf nu in het bijzonder, steeds dat voor de geest houden: dat zoiets is. Is uh, kunstmatig opgebouwd werd hier door de culturen, door de tradities. En ze mogen natuurlijk de al die tradities behouden. Maar dat is een lavouche op datgene wat de kern vormt. De essentie van de mens is dat er geen Joden zijn in de ogen van Hashem. Dat er geen christenen zijn in de ogen van Hashem. Dat allemaal zijn dat mensen absoluut uh, dezelfde waarde hebben in de ogen van Hashem. Alleen toebedeeld, ieder toebedeeld door zijn eigen inbreng. En natuurlijk niet, het lijkt wel dat het een groeps. Uh, inbreng moet zijn, groepsinbreng, maar het is wel schijn. Want uit nog dieper zit hem sitem aan het uh, inbreng, een bijzondere inbreng van elke afzonderlijke ziel aan de wereld. Dat is wat Hashem zo so is de wereld opgebouwd. Um, en dat zien we ook hier in de Zoger. Dat heb ik geleerd in de Zoger. Dat kan je nergens leren anders. Je kan wel leren over humanistisch verbond, allerlei dingen die dan um, intellectueel dan uh, allerlei ...ideeën naar voren brengen... ...die wat, wat een beetje daarop lijken... ...wat ik zeg... ...maar het komt niet door de kilim zelf... ...men van binnen heeft... alles zit men met twijfels... ...alleen het hoofd zegt dingen... waarbinnen de twijfels zitten... ...in de mens... ...dat is ook dat humanistisch verbond... ...of alle andere humanistische... ...en alle andere inzichten... ...van... ...maar... Hier in de Kabbalah, de mens wordt doordrongen, zijn kilim, wordt de mens absoluut doordrongen door dat uh, absolute uh, uh, algemene uh, aspect wat van de wereld van Hashem. De wereld, we leven in de wereld van Hashem. En niet in het land dit en land dat. Dat is alleen maar tijdelijk. Kijk nou naar Europa, die, geen oorlogen meer. Men respecteert elkaar, natuurlijk is er ook een eigen belang. Natuurlijk, Nederland heeft overal zijn, haar eigen belang. En tegelijkertijd doet dingen, om, uh, om welke reden dan ook, om, om uh, te hebben, aanzien te hebben, om... Uh, doet er niet om welke manier, om respect te hebben, doet er niet om, uh, helpt anderen, enzovoort, and so op allerlei manieren, allerlei, zo uh, and so andere landen ook, dan op deze manier, is het als het ware, het zinnenbeeld van, een zijn, van de wereld, tot uiting komt. En dat zien we, kijk nou, wat Rabbi Elazar, Rabbi Elazar is een bijzonder, hij had juist als de zoon, als de zoon van Rabbi Shimon, had een bijzondere kijk op de wereld, ook de Mishnah, in Mishnah ook, wordt ook gezegd, steeds, dat hij eh, deze kracht had, om deze verbinding te leggen tussen eh, alle krachten in de wereld, en alle... Mensen in de wereld. En daarom zegt hij dat Rabiel Lazar is als een diamantje dat sch schijnt. En dat schijnt als de zon, als de zon, als de zon die uit zijn, uh, uh, zijn uh, verhulde, verhulde plaats, schuilplaats. Ja. Verschijnt en schijnt aan de hele wereld. Twaalf Bejuradwarim, amal goed, behol tikonea. Dertien Nikret even tove, Winikret, margalit. Deomer Veertien de Jogai Gaverna Itle Margalit Kiva. En kijk nou hoe geweldig wat hij ons zegt. Want ik had het gezegd eerst aan jullie over Rabbi Lazar als mens. En natuurlijk als we spreken van Rabbi Lazar die deze, deze uitingen doet, de kracht ook. Uh, toont om de hele wereld te verbinden met elkaar, natuurlijk dat hij put dat put van, van het besturingssysteem. Kijk nou wat hij zegt ons. Bij De uitleg van woorden. A mal goed begon die De mal goed in al haar correcties. 13. De Nikret heet. Even tof, heet een ijdelstein. We Margalit en en heet ook een diamantje. Wel meer, en hij zegt, de zoger zegt ons, 14. De, de Jochai Gawerna, dat Jochai, onze kameraad, Hitler Margalit, heeft een diamantje. eventova, eventiva. Een 15 Vijftien. Vijftien punt. Nu goed kijk. Geen woord. zoger spreekt ook. Geen woord van de, van de mens. Dus alles wat wij horen ook van Shimon Bar Yochai. Rabbi Lazar. Is niet een mens die ons interesseert. De mens die... Uh, bevat een bepaalde trap treden en dan spreek je daarover net zoals Yeshua steeds had gezegd van ik zeg niets over van mijzelf wat ik uh, wat mijn vader doet, doe ik duidelijk wat betekent vader wat in mij is ingebed in dat is iets wat ik ontvang en dat is wat ik zeg precies hetzelfde um, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Bar Yochai in iedere elke Kabbalist doet dat op dezelfde wijze, niet dat hij zelf dat iets doet, maar het is het besturingssysteem, besturingssysteem dat onthult zich aan de mens, aan die mens. 15 naar de punt. zahab ba malhud ba kol 16 вы киду вы кишуте вы искал баруха кодишь ба ор шель зейфнтин амаргалит амаргалит шии миира ке ора шемыш биция та ахтин минартика шигу соттикуна en nu goed, goed, goed kijken, in het kader wat ik jullie ook net die verband, dat verband gelegd heb, tussen de mens en de, uh, wat hij hey, ons dat doet, en ik heb jullie nog, no, nog uh, daar op gemaakt. De mens en wat in hem schijnt, dat is ook wat hij nu ons zegt. Veilig. Shukvar zeggen dat hij, die Rabbi Lazar, de zoon van Rabbi Shimon, dat hij was al uh, de malchut waardig, de malchut in al haar correcties en 16 hij, we in al en in al haar versieringen, sieringen. David? Dat Hij was al dat uh, waar, betekent dat Hij kon het bereiken, bevatten. Wees dat Keren, kijk nou. En Hij keek aandachtig Barooga kodes, Door de Heilige Geest, behoor, Margalit, naar het licht van dat diamantje. Oftewel dat de, deze man goed in haar pracht en praal die nog niet is, maar die zal wel zijn. Door de Heilige Geest kon Hij zien. Wat zij dan in de toekomst zal zijn, in de toekomst betekent dat nu nog niet, maar uh, uh, zal zijn zoals in Arhal al haar correcties en versieringen. Shehime ira dat zij schijnt, shemesh als, als het zonnelicht, als het zonnenlicht. Beïtziata minartika bij be het bij zijn uitkomst, uittrekken van, van, vanuit de, vanuit de schuilplaats. 18. Soesot tikun aati ah, dat dat is het geheim van de toekomstige correctie, toekomstige correctie van, van de correctie in de toekomst van de malgoed. Scheet ik je horen, wanneer dus in de Gmartijkoen natuurlijk 19. Wanneer het licht van de maan zal zijn als het licht van de zon. Oftewel het licht van de noek, wat zal zijn als het licht van, maar goed, als het licht van die en de Zeradien. Shaazi, me hier dat dan schijnt zij 20 dat dan schijnt zij, in die toestand van die Martikun, eh, schijnt zij aan de hele wereld. Twintig, na de punt. Weet hij, or eenentwintig amal goed, nasa, le or agama. Voilà, Ado samaim drieëntwintig ira mia samaim ad la aretz ba muda drieëntwintig hadda de lehol aulam kulo. Wa 24. We houden leer, adshehi speak, rasbi, letaken, kursaya, de volgende pagina, de hasulam, de rechterkolom, de eerste reich. De atiek, de atik jomen kegade jouwt. Punt. Uh, we keren terug naar de vorige pagina. De, de linker kolom, de regel 20. Wie nee? En zie hier, Agarse, hoor allemaal goed, nadat het licht van de malgoed, 21. Nasale, hoor, wordt tot het licht, uh, zon, zo het licht van de zon. Dus net als licht van de zon, welaat en stijgt op tot de hemel. 22, hier zie hij schijnt dat, schijnt zij vanuit de hemel naar de aarde, Bahmouda 23 graden, door één kolom van licht, lechol haolam ulam kolom, aan de hele wereld waarom hier en, die, en dat licht schijnt blijft schijnen totdat uh, Rabbi Shimon bar Yochai slaagt ertoe om um de troon te corrigeren. De volgende pagina, de rechterkolom. De regel 1 De Atik, de atik Jomen, Keha, kedaka ke Daka, ja, ja, Dus de, de, dus dat de troon, welke troon? De troon van Atik, Jomen, van Atik, dus van de Atik, Jomen naar behoren dat is naar behoren gecorrigeerd te hebben. En de regel 1 na de punt. We is eens hoe twee schikkar zacht beta kun. Shegem hem drie karai, we siet schmeyen, vier. kaim, mismae le ar, we hulle. Hoe soud vijf karai? Вады аятив Атик йомин Вятив Сес Аль саяде, кдака Яуд Гусот шит Шмейен айен шам Эйдив Um, Eén naar de punt waar hem is hoe en uh, de zinspeling daarvan, oftewel de hint, de, hint, de hint daarvoor is, de hint daarvan is twee. Shakwarza ga dat, dat hij is alwaardig geworden, twee onthullingen alwaardig geworden. Welke twee onthullingen zijn? in Gmartikun dat hij de twee onthullingen van de Gmartikun heeft al waarde geworden, dus bereikt heeft hier op aarde, terwijl hier op aarde was Rabbi Shimon Bar Yochai Shem, welke twee onthullingen van de Gmartikun zijn schietkarai de zes versen en zes namen, zoals we dat geleerd in boven in de oud, kuw mem he 145. Vier 14. kleine hurra ka'im van het licht uh, die komt Mishmaya le'ar en is bestendig komt van is uh, van de hemel naar de aarde enzovoort. So Daar is het gezegd. En dat betekent, shit karai, dat zijn de zes versen. Vijf, we hadden de yatif, atik jomen, en totdat de atik jomen zal terugkeren. Veyatif uh, al-Kursaya, en doordat de Atikjomin zou gezeteld worden, als het ware zich plaatsen op de troon naar behoren, zoals het behoort, dus in de gecorrigeerde staat. Zes. Husot, en dat is, dat betekent de tweede, betekent zes namen. Ayansham so, heette, lees daarboven. De, we keren, we nou, gaan naar boven, naar de, we staan op de pagina Kuf, P, 103, 183, en we gaan naar boven, naar de regel 1 van de zogertekst zelf. Wat kuf pe wav? De heer de regel 1: Wahu nehura kai mismaia leara. Ve nagir kol alma. Ad de yatif twee. Atik, yomin, ve yatif al kursaia ke daka Dus wat hij ons nu net had gezegd, wij konnen dat nog niet weten, want. Um, ja, ik okay, weet dat was al in de oot Kouf Hey, maar nu gaat hij ons dat uh, behandelen dat in, uh, in deze oot. Door de, de regel 1, oot Kouf P, waar we 186 Wahoo en dat licht staat van de, vanaf de hemel schijnt dus vanaf de hemel naar de aarde alma en schijnt aan de hele wereld dus dat licht wat, wat hij zegt sprak over, had gezegd over het licht van uh, dat diamantje van de zoon van Arabi Shimon Bar Yochai van Arabi Lazar en dat slaat natuurlijk op de op de malgoed want hoe kan een mens hoe kan uh, een mens schenen aan de wereld. Hoe? Hoe kan een mens schenen aan de wereld? De mens, elke mens, zonder uitzondering is, behoort tot de vier stadia. dus dat is een, uh, de zwarte doos. Hoe kan een mens schenen? Alleen maar door het schenen van die malgoed, ja, door, door het schenen van het operationeel systeem wat in hem het, uh, dat licht naar hem, uh, wat hij bevat, die traptrede, die traptrede, traptrede schijnt aan hem. Ad de de jatief atikjomen, tot de atikjomen zal gezeteld worden, Droh. we twee, we jatief, al koersaien zal uh, zich zetelen op de troon, kedakajoud, naar behoren. Punt. Waar u ne Kaleel koele, Beweitege. Drie. O mine hoera, Deed Kaleel, Beweitege. Napik, Nehiro dakik. Ik zie wel, Een foutje hier staan. In de regel drie, het vijfde woord, daar in plaats nehiro staat het, in plaats van het, moet het een hei staan. Dus. Nehiro da kiek wizir. We levar, we kol vier alma. Zacha kulkech Twee. Waagune hura en dat licht. Kalil kula beweet tegen. Bevat alles beweet in je huis. Zo het woord beweet gezegd wordt zo. En dan alles bevat alles eh, in je huis. Omine hura drie. En van het dat licht. Dit kan ik tegen, dat van dat licht, dat uh, samengevoegd in je huis, na Pictus, dat is allemaal wat hij dus vertelt. Die, die grote rabbi, oude, vandaag de rabbi uh, uh, Rechomai wat hij vertelt aan de rabbi Pingas. Over rabbi Elazar en, en, en natuurlijk bedoelt hij dan. Dat de al goed in haar volledige correctie en versiering. Sieringen. En van deze dreigte de regel drie eeuw, en van dat licht, dit het kalibbe dat samengevoegd is aan je huis, na diekne ne hiero, ik, komt uit een dun en klein lichtje, Kijk wat je zegt ons. ik le waar en het komt naar buiten. We nagir kool alma en schiet, schijnt aan de hele wereld hier. Zaka, goelkega, uh, uh, geprijzen is het, gelukkig is het, geprijzen is jouw aandeel. aandeel dat dat jou valt, dat uh, uh, te, te beleven dat het aan jou gegeven wordt. Vier. Puk bri Puk ziel Avatre De Hayi Margalit De Nahir Vijf Alma De Hashata Kaima Lach Uh, Poekbri, dat zegt hij verder tegen hem, tegen Rabi Pinchas. Ga uit, mijn zoon, ga uit. Ziel, ga avatre, ga achter hem, ga achter na. Deze, dat, ga achter dat, uh, diamantje, na, volg hem. De nager arme, welk diamantje, uh, schijnt aan de wereld vijf. De hasha'ata ka'ima, want de, de, het uur is aan, voor jou gekomen. Kijk hoe geweldig wat ons nu zegt. Jouw uur is gekomen. Aan elke ding, aan elke, uh, aan elke ding bestaat, bestaat zijn eigen tijd en zijn eigen plaats. Duidelijk. daarom moet wel, moeten we altijd bijzonder voorzichtig zijn. En bijzonder uh, uh, fijn omgaan met elke ding. Laat staan met elke mens. Eigenlijk omdat elke mens heeft zijn eigen tijd en zijn eigen plaats. Iemand die ons, jou misschien in de ogen leek, dat die wat uh, achterlijk is gebleven. Ja, dan is het in jouw ogen, maar alles heeft zijn eigen tijd en zijn eigen plaats. Niet alles moet even, even hoog ontwikkeld lijken te zijn, want alles is nodig. We weten niet wat de andere ziel, andere ziel uh, opgedragen is, de weg van de andere ziel kenden we niet. Misschien is het nog niet de tijd, niet het uur gekomen, voor die ziel om tot bloei te komen. Tot bloei betekent te gaan schijnen aan de wereld of het licht te ontvangen van wat van die traptreden, of via die ziel, die het licht via wie, waar langs wie, langs wie het licht bij jou komt. Wij keren uh, nee, we keren niet, wij blijven hier op deze pagina. De regel uh, Hasulam, de rechterkolom, de regel 8. De referentie van Ot Kuf P. Wawwe. We nihura wichule, dubbele Veotolah or neijhen omede mina shamaim, ad ha arts. U mij jirkolah lam. Tien ad ja voatide iam atik iomin akeder. al elef Akise ui. De Heino, Adegmaratikoen, en nieuw goed kijken naar elke woord wat hij ons nu vertelt. Want naar alles wat hebben we hebben geleerd, dan zal je ook zien hoe geweldig is het aan dat wat, datgene wat aan ons gegeven was. Dat wij even tussen die, juist in dat eerste boek van de zoger, eigenlijk in de inleiding van de zoger. Dat, dat aan ons werd gegeven, uh, hier al ter plekke werd ons, aan ons gegeven, de leer over de hoge keter wat we hebben geleerd. Want nu hebben wij deze kracht en deze kennis om te zien wat eigenlijk, wat eigenlijk de zoger ons vertelt. Uh, de regel 8, we het toch gaan horen, en nu elk woord, hoor wat hij zegt, en dat licht, en kijk goed ook naar die woorden, dan zal je het dat ervaren, dat wat ik zeg, en dat licht, 9, om staat, mina shamaim adares, vanaf de hemel tot de aarde, let op, dat is de vertaling wat ik gaf, normaal geef, wanneer wij de zogertekst, een oot van de zogertekst lezen, dan geef ik gewoon uh, letterlijke vertaling, wat ik zie. Maar hier is het uh, wat hij nu ons nu geeft, hij weet wel, hij voegt de dingen toe, daartoe, om um, dat beknopt, laconieke uh, tekst van de zoger zelf uh, aan te vullen desnoods, met Extra woorden om het vloeiend te maken en duidelijker maken ons. Alvorens hij nog overgaat naar de toelichting. Let op. We oren dat licht negen. Omede mina shamaim staat vanaf de hemel tot de aarde. <middels in de wereld> en mehier, en olam. En scheid aan de hele wereld. Kijk nou, wat is dat voor licht. Kijk nou, wat die ons nu had 10 tellen? Rechotin. Ad At shayavo atik yomen. Tot dat, let op wat is ons. Tot dat zal. Atik Jomen komen. Tot atik yomin Tot de atik, de, de, de, de, de ur atik zal komen. Atik yomin. En hij heeft nou, kijk okay, nou wat hij zo ons toevoegt. Shua, ketter. Welke like, attic Jomin? Dus de oer, ketter, de oer, attic De eerst, de van wat we weten dat de attic wie attic is. Dat dat is de ketter, zegt hij. Totdat die ketter zal komen. Of Yasaval Kisaragoui. En die zal gaan zetelen op de troon zoals het behoort naar behoren. Elf. de no a de gmar Dat wil zeggen tot de gmar tikum. We hebben net het woord gelezen. Kuf, pay wav in de regel bovenaan. Ik vind het zo een vraag gesteld wordt. We hebben de oort gelezen, dan moet je volgen, dat goed, volgen met je vingertje, dan heb je dat wel zien, koef bij Wal, we hebben gelezen van 1 tot 5, heb ik ook vertaald, en nu is ik ook de vertaling van, de aan, toe, uh, vertaling met, met uh, toelichtingen van uh, Hasula. De regel 11 naar de punt, maar goed kijken wat hij ons nu zegt, dat totdat atik Jomend zal komen, die ketter is, en dan zal zetelen op, zich zetelen op de troon, uh, naar behoren, dat wil zeggen, voor de gmart, tot de Gmartikoon. tot de gmartiekoon, twaalf, ha, kijk nou, wat wij leren, dat is, wat wij leren is, Eigenlijk steeds wat we leren is de aanduidingen, concrete aanduidingen over de eindtijd. Hier leren we eindtijd, wat, dat is de eindtijd wat we leren en niet wat een verhaaltje verhaaltjes van eindtijd, van die openbaringen of iets anders dat uh, eigenlijk uit de hel komt. Niet dat, het, uh, dat, het, uh, dat ik het uh, uh, bekritiseer of zo, maar het is gegeven alleen aan Israël. Uh, Opdat Israël dat zo doorgeven, zal doorgeven aan anderen. En natuurlijk in die openbaringen zit de hel in de zin van dat men dient de, helft de hel door te komen. En omdat het ge, de openba openbaringen zijn gemaakt door voor en door de volkeren der wereld, daarom zo'n ellende wordt beschilderd aan hen, omdat uh, op deze manier zien zij, werd dan een, een soort wazige soort, uh, beelden uit uh, de droom gegeven aan de volkeren, om daar iets te putten, iets van wat de einde, het einde van de tijden zal komen. Kijk nou wat een heldere blik wat wij geven, wat wij kregen hier. Is er hier oorlog? Is er hier iets? De, is er iets uh, hier van die ellende die daar, bespreid, die daar besproken worden? Einde van de tijd. Het is een verschrikking. Kijk nou wat we leren. Er is gmartikoe. En alles draait erom. En alleen maar niets kan... Uh, komen wat, uh, wat niet goed zal zijn. En het goede is alleen maar uh, de volmaaktheid en niet de ellende zoals de volkeren van de wereld dat uh, uh, zien of willen zien. Zij zien dat, waarom is de volkeren van de wereld zien dat als ellende? Waarom hun beelden, wat zijn hun ideeën, zijn ellendig? Omdat zij putten dat zij zitten in de volgende wereld. wereld. Ze zitten in de kring van Kabbalah. En de kilim van de Kabbalah zijn dicht bij de klipoot. Dus ze putten van de klipoot. En dat denk, denken ze dan dat, dat dat het einde van de wereld is. Omdat eh, ze kunnen niet putten van het hoofd. En natuurlijk, ze kunnen niet putten van het hoofd. Waarom niet? Het is niet, ook niet, niet hun schuld schuld. Dat zij niet put, kunnen putten, uh, uh, het ware einde van de tijd, om dat in te zien, het doel van de schepping om in te zien dat, waarom kunnen zij dat niet, de ware, de waar, het ware beeld daarvan te zien, concreet en duidelijk en helder en opbouwend en met liefde, die met liefde is gepaard gaat omdat Israël dat niet doet, duidelijk, Israël leert de zoger niet, en daarom, hoe kunnen ze dan van het hoofd ontvangen, dat ware beeld van, het, de, het, het einde van de, hoe dat het einde van de wereld, oftewel, um, van de ongecorrigeerde wereld, zal, zal zich voltrekken, en dat leren we hier, dus daarom, Kijk hier en hieruit zal ook bij jou, concreet, in elke toestand, zal, zal, ja, zal je jezelf laten corrigeren, eh, anticiperen, dus permanent verbonden met dat eind, met de, de eindtijd die wij leren in de zoger. Er is geen andere te koen, er is geen andere manier om naar de volmaaktheid, naar het doel van de schepping te komen, anders dan wat we leren in de zoger, wat we leren natuurlijk in andere onderdelen, krijgen we ook extra dingen, die van verschillende invalshoeken zijn, maar hier in het bijzonder de zoger, is de kroonstudie. Maak de zoger jezelf tot de kroonstudie. Zonder zoger kan men niets begrijpen van Brit Gadascha, dan ben je begrijpen begrepen, andere dingen. Want de, de zoger is dan dat belichaming. In de zoger zit, wanneer we zoger leren, zit alles, al de hele onged, ongedifferentieerde lichaam. Al onze zijn is daarbij betrokken wanneer we leren de zoger. En dat is dan wat we leren ook. Over het doel, doel van de scheping, oftewel de eindtijd. Dat steeds wanneer je jezelf verbindt daarmee, steeds hoort dat steeds dieper worden jouw kilim doorgegraven, uitgegraven en gevuld met uh, de hoge mogen uh, die wij van de zoger ontvangen. De punt. We oto twaalva or. Kalul kolo briteha. Deinu. Bebito. Kibito. Dertien shell arabi pinhas. Aita. Eshet Rabbi Shimon ben Yochai. Umin fertin ga oorsch nix lal beweittega. En nu kunnen we dat lezen niet beweittega, maar bebitega, Zoals we dat horen. Joze or dak vekatan feitin Shihu ben Beto. Rabbi Lazar. Wij om hier et En nu goed, goed, goed kijken hoe belangrijk het is om het Hebreeus eh, van de Kabbalah te kunnen volgen. Kijk nou, ik heb het, aan je, aan, ik heb het letterlijk vertaald zoals het stond in de, deze oord. Het woordje tegen, ja, omdat uh, tegen betekent in jouw huis. En kijk nou, in jouw huis is bewee, bewee tegen, ja, zoals het woordje uh, bovenaan in de regel 2, het laatste woord in de regel 2, tegen, ja, betekent in jouw huis. En kijk nou, welke interpretatie is het woord gegeven hier, wat hij ons zegt, wat is dat bewietegen, dat het eigenlijk is het, moet het zijn bewietegen. Bewietegen. Let op. wat um, Oor en dat licht, kalul kulo bewietegen, en dat licht, uh, is samengevoegd helemaal, bewietegen, je kan zo dat lezen, bewietegen in je huis, maar hey. Rabbi, Shimon, Rabbi eh, Hasulam dus, Rabbi Yehuda, die geeft ons de uitleg. Wat is dat? Wat bedoelt hij? Dan zegt hij dan, de dat wil zeggen, Bavito. Bavitega betekent niet jouw huis, maar betekent jouw dochter. Want de dochter, dochter, betekent, de dochter de, uh, in, in, de, in, in het Hebreus is bat. En dan wordt het Biteg, Bitega. Wordt dan niet batega, maar wordt batega. Dat is een bepaalde regel. Dus dan wordt het batega betekent in jouw, in jouw dochter. Dus dat is samengevoegd, dat komt uit jouw dochter. Dat licht. En dat licht is natuurlijk, hij bedoelt, uh, letterlijk bedoelt hij dan, hij bedoelt niet letterlijk, maar uh, letterlijk wat hij beschrijft, bedoelt hij dan Rabbi Lazar. En... Uh, dat Rabbi Elazar komt, uh, is samengevoegd, alles, sam dat licht is samengevoegd met die, aan jouw dochter, dus van jouw dochter komt, dat licht, oftewel van jouw dochter komt, dochter komt Rabbi Elazar, of dat van jouw dochter komt, dat licht, dat is de verban verbondenheid, de verbanden tussen die woorden, dat wil zeggen, door in zijn dochter, oftewel door zijn dochter in de dochter van Rabbi Pinchas. En hij heeft ons dat nu de toelichting, Hasulam. Dus want Bito ki bito dertien sheler Rabbi Pinchas, want de dochter van Rabbi Pinchas, aida eshet Rabbi Shimon Dani Baruch was uh, de vrouw. Van Rabbi Shimon ben Yochai of ben of Bar ben is in het in het en Bar is de zoon van Jochai is in het in En van hen kwam van hen uit deze huwelijk kwam hom, de zoon die Rabbi Lazar en dat hij is dan het licht dat schijnt aan de hele wereld. Umin ha'or bivitecha en van dat licht de regel 14 Dat samengevoegd is in jouw dochter. Jotze oor, dat kata, wekataan, komt uit een dun en een klein lichtje. De regel 15 Hoe ben, toe. welk lichtje is de zoon van, uh, van uh, de dochter? Van uh, Rabbi Pinchas. Oftewel, Rabbi Lazar, dat is de zoon, hun zoon Rabbi Lazar. En dat lichtje komt naar buiten en schijnt aan de hele wereld. En dat is natuurlijk, kunnen we dat ook lezen in de naam, zien in de naam van Rabbi Lazar zelf. Kijk nou 15, de regel 15. Uh, Na de tweede komen, dus dan, wij zien, rabbi elazar. Rabbi, rabbi elazar, wat is rabbi elazar? Verdeel dat zijn naam in tweeën, dan zal je zien, keel, alle flamed, plus Ayin. een, een ander woord, alle flamed is één woord, dat is keel, dat, dat is wat van boven komt, het licht. Weet je wat de keel is? Dat is van Hasidim, het licht. Van Hashem dat ingebed is in, in de, uh, de Klieg Hesse. Dus Chassadim. En dat is natuurlijk een klein lichtje. Ja of niet? En Ezer betekent hulp. Hulp. Dus wat zit er ziet dan in Rabbi Lazar? Ziet bij hem dat Hashem zijn licht geset, zijn Zijn dun en klein lichtje geeft als hulp. Aan de hele wereld, en dat, zit de, dat is dan de destinatie van rabbi Elazar. Zestien. Zestien na de punt, na de eerste punt, Ashreichelke, gelukkig geprezen is jouw aandeel. Punt. Tzaabni tza. Zebni, zebni, ga ze. uit, mijn zoon, ga uit, zeventien, leg, acharejo, ta, ha, margalit, ha, mihira, het oulam, het Ha zegt ons, ga achter dat diamantje, dat de hele wereld, aan de hele wereld schijnt, Achttien want het uur is voor jou gekomen, kijk nou wat wij zien dat, eh, wat wij zien in, dat, in die Rabbi Elazar, kijk nou welk licht, geweldig licht heeft hij aangetrokken hier op paarden waarbij, kijk nou welk licht dat hij daardoor bespoedigde enorm bespoedigde de komst van de Mashiach, de komst van de Keter, herinner je nog? De komst van de Keter, de Atik Jom. En dat is ook wat wij doen, in onze, naar onze krachten, wanneer wij de zoger leren. Want het leren van de zoger bespoedigt de komst van de Mashiach, net zoals Rabbi Lazar dat deed. Zo so doen wij door ons te verbinden met, met dat Margaliet, met dat diamantje, met die zoger, dat diamantje, dat diamantje is, dat aan de hele wereld schijnt. Kihasha, om het want ook onze, onze uur is, staat ernaar, letterlijk, is gekomen, om dat te doen. Ons uur is gekomen om ook van dat margaliet, van dat diamantje, het licht te ontvangen. Het licht dat aan de hele wereld schijnt te ontvangen en verder door te geven aan de hele wereld. Negentien. De uitleg. Barati. De rabi Pinhas. Ben Yair Twintig. haita is toch rabi rabbi Shimon? Weniem za rabbi Shimon? Kalil. 21. Bevitoshel, uh, Rabbi Pinchas ben Jair. So, het derde woord van de regel 21 is de afkorting van Rabbi Pinchas ben Yair. Net zoals Rashbi is afkorting van Rabbi Shimon bar Yochai. Deze Rabbi, Rabbi Pinchas, Pinchas ben Jair. Zijn afkorting is uh, uh, rabbi, of Rafbi. De regel 19 na de punt. Die de rabbi Pinchas ben Jair, want de dochter van de rabbi Pinchas ben Jair, de zoon van Jair, 20 Aita is toch wel was de vrouw, de echtgenote van Rabishimon Shimon. We nemen het blijkt dus dat Rabbi Shimon, dat Rabbi Shimon, Kalil Bevito, bevat in zijn huis, bevat, uh, is samengevoegd in zijn huis, aan zijn, Bito, aan de dochter, uh, van uh, Rabbi Pinchas ben Jair. Dus is verbonden daarmee. Wat betekent dat? Akavanahi hi al Rabi Lazar 22. Shijat sami gandegura deit kalil bevit Rabi uh, 23 Rabi Simon, wie ist doch Asher hu yotse yatsavi ir kolalankulu. Hu is dan Rabi Pinhas verbunden met als ware met Rabi Simon akavana yi slat et slat ro uh, het slaat op de rabbi Lazar, dat is de verbindingsschakel. 22 Sjaatsami aan de Hoera, die welke rabbi Lazar uitkomt, verschijnt van dat licht dat samengevoegd is aan de dochter van rabbi Pinchas Ben Yochai hoe Rabbi Shimon, dat is Rabbi Shimon en 23 en zijn vrouw. Als je er hoe je het dat fie door hen, door deze huwelijk, door die twee, uh, kwam hij uit, dus verscheen hij, Rabbi Lazar. We hier, Kolyaulam kolo en schijnt aan de hele wereld. Zie je, kijk, kijk nou hoe. Leren wij, lezen wij dingen over werkelijke personen, duidelijk over Arabisch, over die kabbalisten, die uh, waarbij eigenlijk de zoger vertelt niet over die mensen van vlees en bloed, maar vertelt uh, over dat licht wat zij aantrekken, oftewel uh, wat zij aantrekken. Bekleiden door hun uh, werk aan zichzelf. Dat zij bekleiden die hogere traptreden, de bron van het licht eigenlijk. De, het besturingssysteem en dat trekken naar deze wereld. En kijk nou wat dit ook, ook opvalt: dat dit ook over Rabbi Elazar wordt gezegd, dat hij de hele, de hele wereld schijnt. Zie. En uh, laat staan wat het uh, uiteindelijk uh, zou zijn bij de komst van de Mashiach. En natuurlijk dat, de Rabbi, dat Rabbi Elazar ook de kracht had van de Mashiach in zichzelf. En natuurlijk dat ook uh, de tijd was gekomen zoals de zorg ons vertelt, voor Rabbi Pinchas. Zie dat? Rabbi Pinchas was klaar ook daarvoor om dat te ontvangen. Eigenlijk van um, zijn kleinzoon. En maar uh, hij was, hij had de kracht Rabi eigenlijk, de kracht om uh, Mashiach uh, aan te trekken, helemaal hier op aarde, om Gmartikun te, te doen duidelijk, en dat was een, een uh, geweldige generatie van uh, de, van, de, van het ontstaan van de zoger, van het, de kabbalisten van de zoger die toen die de zoger hebben opgemaakt, uh, beleefd, aangetrokken, al die krachten. Dat was de, de, eigenlijk de hoogste generatie ooit die. Natuurlijk dat uh, verdere generaties hebben uh, diepere keeliemen, diepere keeliemen. Natuurlijk hebben het potentieel uh, meer uh, de kracht om het licht, het, een diepere licht, de hoogste, de hoger licht, sterkere licht te ontvangen. Maar potentieel alleen. Maar deze generatie uh, was een generatie van wijzen, vanwege... Het feit dat in deze generatie leefde Shimon Bar Yochai en zijn zoon en een aantal andere kabbalisten die met hen waren. Dus in hun generatie eigenlijk, in hun, hun generatie heeft eh, alle voorbereidingen getroffen om de komst van de Mashiach eh, te bespoedigen... Uh, en eigenlijk kan, kon hij ook komen in hun tijd. Uh, als, uh, on, natuurlijk, als uh, er voldoende uh, kritieke massa zou zijn om um, hem te ontvangen. Nee, net zoals gezegd wordt, dat, net zoals het. Uh, het moet zijn in totaal 600.000 uh, 600 zielen, zoals men dat zegt, 600.000 zielen van het volk Israël, dat betekent van Israël, van het, uh, de kracht van Israël, aanwezig zijn die zich absoluut uh, als eenheid, die als eenheid zullen zijn en niet. Uh, geschuurd van elkaar, zoals het uh, in elke generatie wat we zien. Maar als één ziel zullen zijn, waarbij elke, elke 600, als we, zeg, spreken, als, het, als we spreken van, die, van deze 600.000 wat nodig zijn, dit, de bedoeling is dat uh, natuurlijk veel meer kunnen zijn, maar 600 grondzielen betekent uh, dat elke ziel beantwoord, uh, draagt een zekere, unieke kracht, wat um, um, toegevoegd wordt aan de andere, aan de overige van dat getal van 600.000. En als het allemaal als één wordt, uh, wanneer ze allemaal verbonden met elkaar worden, die 600.000, dan op dat moment uh, zullen ook alle overige zielen uh, gewoon zich aansluiten. Het is niet zo dat elke ziel moet allemaal de, de hele weg doorlopen, uh, zoals de grote rabbies hebben dat gedaan. Het komt dan een moment, natuurlijk alles, iedereen moet zichzelf corrigeren, maar het komt wel een moment waarbij die, dat aantal van 600.000 dat vereist is voor de komst van de Mashiach, dat alle anderen zullen dan zich Aansluiten als in een, in een mum van tijd. Uh, aansluiten zullen zich aansluiten aan die 600.000 En dan uh, in een mum van tijd en dan komt het uh, Mashiach. En dat was de generatie van um, Shimon Bar Yochai, Rabi Lazar en Pinchas ben Iei. Want Pinchas jure wie, wie is geweest in Svat? Uh, Kees Jaan is onlangs geweest. Hij is daar ook, uh, we hebben hem ook daarover, daar, daarop attent gemaakt. Als, als je daar komt op de uh, begraafplaats waar Ari is uh, begraven. En als je dan van boven dus naar beneden loopt. Dat is zo, zo'n heuvel, grote heuvel. Als je daar naar beneden loopt, dan beneden is er een graf van deze goddelijke man, deze Rabbi uh, Pingas Ben-Jair. En daaromheen staat zo'n zo hekje, als het ware, zo'n boom, ja? en er bestaat een, een, een soort traditie. En natuurlijk, de traditie komt van het het goddelijke, van de goddelijke bedoel ik, met goddelijke bedoel ik het, uh, uh, het besturingssysteem. Dat al uh, een mens die daar komt, wij de graaf van Rabbi, Pingas, ben yair dus deze, die weet nu tegenkomen op de zoger. Dat uh, een mens, natuurlijk, er altijd wat mensen die daar lopen ook die dan ook daar naar deze graf komen, dan al die mensen die daar zijn, hoeveel dan ook, dan moeten zij, uh, laten zij handen, sluiten hun handen aan elkaar, geven handen aan elkaar, rechts en links, zodat zij een ring, ring gaan vormen, een kring, kring gaan vormen, ring gaan vormen, en dat zij uh, zevenmaal zeven rondjes moeten maken rondom zijn graaf. En dat brengt dan, zo de traditie dan zegt, dat het brengt dan aan de mens. En dan moet het ook zijn uh, uh, in de omgekeerde richting. Dus niet een richting zoals de wijzer loopt, maar ...in de andere richting... ...dus in de, naar links... ...en niet naar rechts zoals normaal... ...de wijzer klok, van de klok uh, loopt... ...maar de andere kant op. En dat brengt dan... In de mens, ...als de mens dan zijn wens doet... Uh, ...natuurlijk dat de wens ook... ...in vervulling komt. Natuurlijk wordt het gezien... Uh, ...geestelijk. Dat de mens na die zeven rondjes... ...gemaakt te hebben... Die komt dan naar de gaar, die ontvangt dan de gaar, die komt dan door die. Um, uh, door de Kilim, zeven onderste Kilim. En die kom die dan komt hij dan tot de gaar en ontvangt het licht van de gaar, verkreeg uh, dan de Gadlud. En samen met gadluet, de, de, gadluet, de de mogen van de Gadlud natuurlijk, de wens wat hij uh, wilde in vervulling laten komen, dat die natuurlijk. Uh, vulling krijg, zal krijgen dat tekort wat hij in zijn geest had, van binnen, waartoe hij die rondjes maakte, dat dat in vervulling zal komen. Natuurlijk wordt het uh, gedacht, dan, natuurlijk is het wanneer, het, het gebeurt natuurlijk, wanneer de mens dat doet, omwille van het geven natuurlijk. Want anders, wat heb je dat hij dan bedenkt dat hij een uh, nieuwe auto wil hebben, een duurdere auto, en dan Gaat je dan een reis maken naar deze heilige plaats om een dure auto? Misschien krijg je dan ook een nieuwere auto. Maar is het dan de moeite waard om dat allemaal te besteden? De zegening die hij dan ontvangt via deze plaats... Eh, eh, om zoiets onbenulligs te krijgen. Duidelijk. Maar dat is dan ook dus deze Rabbi Pingas ben jij hier. Dus, uh, de zoger is het voornaamste voor ons, duidelijk. Wij kunnen niet, niet uh, uh, het algemene beeld, algemeen beeld ontvangen van het, het gevoel van hoe de wereld smaakt, uh, anders dan via de zoger. Wanneer wij leren uh, TES bijvoorbeeld of leren wij het dan ontvangen we een zeer, zeer krachtig licht. Maar dan het licht is eigenlijk uh, hoog. Daarna moeten we wel terug naar deze wereld. Maar hier in de zoger hebben we die twee werelden: de hoge wereld, verborgen wereld en de lagere wereld die en um, onthulde wereld, hebben we geïntegreerd met elkaar. En dat geeft natuurlijk de, de volle smaak aan het leven. Aan het moment waarbij jij je bezighoudt met de zorg, En hoe meer wij dat doen, hoe intenser wij dat doen, hoe, hoe meer hoe krachtiger wordt het, uh, dat gevoel van volheid van het leven. De volle smaak van het leven die wij ontvangen in onze kilim uit de zoger? Dat, dat zal je dan telkens kunnen oproepen bij jezelf, want niets verdwijnt in het geestelijke. Je kan steeds oproepen zo'n smaak en de smaak wordt steeds verfijnder, voller. Het is net als wijn dat eh, als het net aangemaakt wordt, is nog zuur, eh, zuurig. En hoe lang het bewaard wordt en gekoesterd wordt door een zekere plaats, speciale plaats, speciale temperatuur, speciale omstandigheden, dan wordt het met de jaren, met de jaren, wordt de smaak alleen maar fijner. Duurder. Duurder in de zin van duurzamer en, en prettiger. En, en zo is het ook bij het leren van de zogen.